Thank okay. Waren leven gegrepen en opgetekend door Emil Lopez en Jan de Klein. Gelijkenis met bestaande personen en toestanden is in elk geval niet opzettelijk. 21ste aflevering: het spookt op het kasteel. Nog zo actueel. U herinnert zich misschien wel dat Piet Lourdes en Sientje, vergezeld van Sterke Louis, vorige week in het kasteel van Soissons een aantal kisten hebben aangetroffen die tot aan de rand gevuld bleken met goud. Dat goud zijn ze nu al een week lang aan het tellen. En wat, lieve toehoorders en toehoorderassen, is een betere bezigheid dan goud tellen in een kelder? 10.533, 10.534, 10.535, zo. Deze kist is ook klaar. Uh, Mijn Loris, wat is het hier toch heerlijk rustig? Uh, uh, ja, meid. Er gaat niks boven een vredige omgeving. Uh. Doe jij dat Sintje? Huh. Nee, dat is het spook. Mijn Loris, ik, ik had nooit mee moeten gaan. Mijn moeder heeft me nog zo gewaarschuwd. Nooit met vreemde mee te gaan. Is daar iemand? Er loopt iemand boven ons hoofd meneer loers. Dat is het Spook. Ik had nooit mee moeten gaan. Ja, dan moet je even een andere plaat opzetten hoor, want uh, dat weten we nou al. Spook, die kan je niet hoor lopen hoor. Die ben ik geruisloos. Krijgt de Kalingse pigment, hoor. Als dat een spook is nou in de spietloers een afgehaald bed. <laughs> Nou, u ziet er wel zo ongeveer uit hoe met die haren in de war. Moeder. Moeder. Moeder. Uh. Zeg, het geluid komt dichterbij, meneer Loes. Ik heb zo'n idee dat het zo dadelijk hier is. Zeg, nou moet was de wierderwerk uit die goudkisten dicht doen en ons verschuilen. Hoort u dat gekraakt, meneer Loes? Ja, ja, dat ben ik. Zie hier zo nauw? Zeg, Sintje, zie jij nog wat? Hm? Nee, niks. Ja toch? Ja, ik zie een lichtschijnsel daar in de hoek. Er is daar een trap. En, en er komt iemand naar beneden. Moeder! Moeder! Ja, hou jij je uit dicht, hè? Zeg, zie jij nog wat? Hm, ik zie een schaduw op de muur van een man die naar beneden komt. Het lijkt wel hij glijdt. Hij komt in onze richting. Hm? ik voel me niks lekker, meneer Loeris. Ergens een kraan te lekken of zo? Nee, nee, dat is niks. Dat is alleen dat koude zweet dat langs mijn rug loopt. Toe, hij komt dichterbij. Oh, opletten dan. Ik tel zo meteen tot drie, weet je hm. wel? Ja. En dan springen we hem bovenop zijn scharsen neer. Hm. Het, het komt achter die muur vandaan. Ine Loos. Ine Loos, het, het komt helemaal niet achter die muur vandaan. Het geluid kaatst alleen maar tegen die muur. Zeg, guitarist. Dat beweegt wat achter die kisten. Waar wij net vandaan komen. Is hij een hoed? Blijf hij dan door het praten, Sintje. Huh? Dan gaat ik hem grijpen. Ja, maar waar, waar moet ik over praten? Ja, voor mijn part vertel je me eens Eh. Er uh, was dus op een goede dag een wolf, hm? oh. en die uh, had zeven geitjes, oh, ja. hm. en een van die geitjes heet Roodkapje. Uh, ik houd nergens rekening mee, je zult oh, oui. maar weten, hè. De enige die wat te rekenen hebt, dat ben jij. Reken daar maar op. Louis, uh. ga jij zijn een andere uur, dan brengen we hem eerst even naar boven. Hauw, hauw, hauw, Kom Mooi spook is dat. <laughs> is dat nou alles? Zeg, waar wou je hem heen brengen, meneer Loers? Naar boven, de trap op, het oh, dak ligt in. Uh -huh. Kunnen we tenminste zien wat we zeggen. Ja, uh, ja. Zo. Nou, ga hier ook maar in. Oh, wat een licht als je uit het donker komt. Ja, ik moet ook even winnen. Hé, hé, hé hé, broer. Om, om, om, nee, nee. Om, om, om, om. Niet proberen los te komen. Zeg, uh, oh. Heb je hem nog, meneer Loeres? Ja, ik heb hem in de straf <laughs> Komt hij nooit uit los? Ja, hij mocht zijn arm weer achterlaten. Om, om. Nou, eens even kijken. ja. af. Oh. je af. nooitje af. Hatsje. Mm. Neusje, allemaal, nee, het is zijn eigen neus. <laughs> Krijg de gepaneerde roetsproeten. Jou ken ik? Jij bent Kou Kees van Dinkhorstlaan? Die zal je geschikte familie bedoelen. Oh, dus jij kent mijn ook. Vertel eens, Kees. In wie zijn dienst ben jij tegenwoordig? Nou, ten eerste gaat het je niks aan. En ten tweede ben ik zelfstandig. Ik word tot de vrije beroepen. Ja maar zo m'n is goed en koffie ik kan lezen, dan wil jij goud tot de opgesloten beroepen hoor. Fijn, we puteren het er al uit. Zeg, wat kom jij hier doen, broer? Ik zeg niks. <tieden> ja, <tieden> ja, ik kan praten, ik kan praten. <tieden> <tieden> wat je wil een met een wonningsfeest duimenswitje duimenswikker al niet kan doen. Nou, eh, vertel het dan maar, broer. Wij zijn een al, oh, oh, oh, oh, oh. ik ben hierheen gestuurd om jullie af te leggen. Zo, dat dacht ik wel. En, eh, wie is je opdracht geven? Dat zeg ik niet. Zo, dan zul je nog eens laten zingen. Dan komt dat er ook wel uit. Alla, ah, ah, ah, ah, ah, ah. ah, la, la, la la Ik ben kalme kees te krijgen. Aan het praten, dat kan je Kees wel overlaten. Die is nou niet bepaald een wees, die is gekneest in handig jatti. Die laat ze eigenlijk niet zo vatten, die heb je niet zo bij zijn kraag. Want ik ben kwamen klam, koule, Kees uit de haag. Mijn kouwe Kees, die laat ze erger niet bedreigen. Die is zo gaan niet plat te krijgen. Die is geen bange zenuwpees. Die is gekneist in kraken zetten. Die laat ze erger niet zo pletten. Die is geen bang van een pak slaag. Want ik ben klam klamme, koele Kees uit de haag. Zo, en praat je nou nogals man. Nee, je kunt doen allemaal wat je wilt. Ik geef allemaal, ik geef geen draad. Ja, dan heb ik nog ene troef, hè. En als de Nijmeegse neuzenvringer niet helpt, dan weet Ome Loers het zelf niet meer, hoor. Daar gaat hij? Allemaal, allemaal, Ik zal praten, ik zal praten, ja Hoe u dat toch altijd weer voor elkaar krijgt, meneer Lures? Ja, Ome Loers doet geen vliegkwaad. Maar hij zit vol gemeene trucjes, weet je wat? Mm -hmm. Nou, vertel eens op, hoe zit de zaak in elkaar? Nou, ik ben hierheen gestuurd om jullie af te leggen. Hm. Ja, dat heb je eens verteld, hoor. Maar, eh, door wie? De Hatsikee. Ah. Aha, als ik het niet dacht, zo. Hoe sta je met hem in verbinding? Via Bruine Barend. Bruine Barend uit Voorburg. Fijn. Dat is er ook al zo eentje aan de zondagsschool, hè? En hebt hij de orders doorgegeven? Ja, die staat in directe verbinding met Hatsikee. En Hatsikee staat weer in verbinding met het hoofdpartier. Ik krijg de kalenderhoest, het hoofdkwartier. Ik dacht dat Hatsikei zijn ze zelf het hoofdkwartier was. Nou, dan hebben ze je verkeerd voorgelicht. Hatsikei is een soort zetbaas. Er hmm. is dus ook een pion op het schaakbord, net als ik. Ja, die kerel ligt dat hij belast, nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee, Sintje. Er is iets wat oom zegt dat hij voor één keertje de waarheid heeft gesproken. Ik ga er nog eens even door, hoor. Waar zit het hoofdkwartier? Ja, mis ik dat zelf maar. Nou lig je weer, boer. Ja, ja. Hé, staat op je voorhoofd. We zullen je nog één keertje moeten laten zingen, geloof ik. Nee, nee, nee, nee. Ik weet het echt niet, ik weet het echt niet. Als wijze van een repen, meneer Lohrens, ik weet het echt niet. Oh, akkoord. Vertel dan maar eens wat je dan wel weet. Nou, alles wat ik weet is dat ik van Hatsi Keimo-orders krijg. En dat het hoofdkwartier de hersens hebt. Hmm. Daar gaat alles van uit. Het hoofdkwartier denkt en wij voeren uit. Maar niemand van ons weet waar het hoofdkwartier zit. Oh, dat is allemaal best, maar wat wil dat hoofdkwartier? Ja, als we dat maar wisten. We kennen er geen taal aan vastknoping. <huch> we doen het alleen maar omdat het zo lekker betaalt. Je hoeft met de kikken je hebt centen. Oh. En heb je nou geen idee wat ze willen? Hm? Nou, we hebben soms wel eens het idee dat ze de baas willen worden van de hele wereld. Kleinigheid. Wat hebben ze dan nog? Wat heb je dan nog? Alles. Als je de hele wereld hebt, kun je plukken wat je wil. Dat zie je toch om je heen. Amerika plukt, Rusland plukt, ze plukken allemaal voor de ragen. En als je er allebei in je zak hebt, pluk je dubbel. Lijkt het lijkt wel een polier. Fijn, we weten genoeg. We zullen jou in verzekerde bewaring zetten op het politiebureau van Swanson's. En dan gaan wij die polier wel zelf zoeken. Vind je nooit? Oh, dan kan je loers niet. Die komt altoos wel thuis. Van de ja. koude kermis. Ah! Louis, Zet jij die kisten met goud even op de schip, Want ik heb mijn handen vol. Zo sintjes, laat jij de deur even achter me. Ja. Dit, hè. Dan kan geen mens zien dat er hier iemand geweest is. Dat heeft u weer eens fijn opgeknapt meneer Loer. Ja laat die fijn zijn. Oom Piet zijn naam is klein maar zijn dader weer een groot. Ik heb de hele zaak weer in de boot. Zij is dood. En die dal nou gehoord van die sloerrunze goud, van de glimmende gouddijkisten. Dat lag in de kelder op stapels gestouwd omdat ze er niks van wisten. Maar hij heeft het weer gevonden en hij brengt het naar het bureau. Laten liggen, vindt die zonde, want hij is nou, is nou eenmaal al. zo. Hij neemt geen risico, hij zit borden vol ambitie en hij is nog eenmaal zo, oh zo. En zo gingen ze dus met z'n allen in de naar Soissons. Ten einde op het politiebureau van voornoemde plaats, koude Kees, en de kesten met goud af te leveren. Piet Loers was weer in een oppelbest humeur omdat het zaakje weer achter de rug was. En hij uitte dit dan ook in een opgewekt geneuri. Zo so, gaat Javi naar play. hem. Zullen we jou dan maar bij het café afzetten, sterke Louis? Zou jij jouw leven met mij willen slijten in soissons, mijn duifje? <laughs> Och, ik geloof niet dat ik zonder jouw leven kan. <laughs> dan giet je zo gaar genoeg krijgen van je domme gezicht. Het lijkt wel of je onder een stoomwals geboren bent. <grijg> nog geen woord. En ik kieper je de wagen uit met je kleine kopje op de kinderhopjes. Dan moet je dat maar eens proberen, Flo, je pet. Oh, oh, oh. meneer Loeres, ze Is... krijgen ruzie om mij. Nou, ome er kan niks mee gebeuren. Ome je hebt er malen, om. Niks komt er meer of zijn weg. Meneer Loeres, kijk uit. He? Het Oh, Mijn appel, mijn peren, mijn omadies, mijn afrikozen met je roeken. Alles wat de maan, alle luen. Zeg, wie roept er zo, Zint je? Weegt die tomaten uit mijn oog, dan kan ik zien wie er tegen me praat. Wat is de kleine mol? Dat zal je maar vergoeden. Mijn broodwinning in de heb je puree. Ja, maar dat is je eigen schuld. Wie steekt er nou de voorrangsweg over met een fruitvaring als ik aankom? Kijk, Hé, kan je een lelijk proces verbaal kosten, weet je dat? Daar heb je de politie op. Ah, ja. Ja. Zij, zij, politie. Ah, ja. politie, politie, mee. Zie je wel, daar heb je het al. Dan moet je nog mee ook. <laughs> met, met je drijver in je oren. Nee nee, nee, nee, nee, nee. Hij moet niet mee. Jij moet mee. Wat nou? Ik heb de hele zaak zien aankomen. Ja, je kan me nog meer vertellen. Ik heb geen tijd. Ik moet naar het politiebureau. Laat hem niet gaan! Laat hem niet gaan! Mijn dadels vervegen, mijn piezak, mijn koren, mijn kreipoet, mijn frankendalen, franken, slendelaar, slendelaar, veroplichter, flessen trekker, dief, volleur! Ja, dat je dief tegen me zegt, kan ik nog verbergen. maar dat volleur, dat neem je terug. Ha, <lacht> ha, Zo, dat is beter. Altijd afstand door hè? Wat zit er in die kisten? Goud, meneer de lieve agent, tot aan de rand toe vol met goudstukken. Ho, oh, oh, ho, oh. ho, dat is dan twee vliegen in één klap. Eindelijk hebben we ze, de bankrovers van de Banque Nationale Soissons, Nu nee, naar het bureau. En zo ging dan de hele zaak in processie naar het bureau. nagestaard door de goede gemeente en ontvangen door een pafferige commissaris die ze welwillend toesprak. smerge boef en troep, bankrovers, dat wordt lief en lang. Hoe is je naam? Maar na een aflepeerde druimabrikoos, alles kapot, alles in puin, maar de hele laag in de geleen. Ja, joh, heb ik niets gevraagd. Hoor je buiten. Jij met die snor. Hoe is je naam? Piet Louis, detectieve speciaal van de Cité Nationale. Jouw is een kaartje. Dat is een bioscoopbiljet. Nou, dat is het enige dat ik heb. Maar eh, als je wat weten wil, dan bel je zoveel kiepje maar op, hoor. Mie van de suertij. Dat is plus. Allemaal plus. Ik geloof jou niet. Jij hebt een veelstandig gezicht. Nou, bel hem dan nou op. Hij zit in Fontein Blauw. Je kan hem zo bereiken. Hier al, heb ik dit nummer in mijn boekje. Ik zal het doen, maar weet gemeend als je me betreekt. Hallo? Hallo, hier komt een sterftupiet van uw bureau 60. Met kipet. Ik heb er eens dicht de Lori. Voel dit? Oh. Oh. Oh, Oh, merci. Merci bien. Monsieur Lori, het is ons in genoegen en een eer u te hebben mogen ontvangen. Ik zal u naar de buitendeur begeleiden. Ja, hou even, hou even. Ik ben hier gekomen om een gevangenen te brengen hè? en een lading goud. En dat zou ik hier wel achterlaten met je permissie, hè? Waar is die vrijer die uh, koude Kees? Ik weet het niet, meneer Loers. Hij stond hier zojuist nog. Oh, kijk eens, meneer Loers het is... raam. Eh? Daar gaat hij net. Met de jeep en met het goud. Krijg het hondenbrood? Dan dat, dat moet hij zijn weggelopen onder het telefoongesprek. Dus die oude Kees is een handige jongensvindje. Daar kan jij nog wat voor leren. U luisterde naar de Wadders. Een boer verhaal opgetekend door Emile Lopez en Jan de Kleider. Medewerkenden waren Christel Adelaar, Dan Heskus, Dries Krijn, Jan Rahalie en Jan de Kleider. Arrangementen ze van Even de Groot, Regie Jan de Kleider. Luister de volgende week naar de volgende uitzending van de Wadders. Zelfde tijd, zelfde golflengte, zelfde hoeheelheid weer.